Built white skin. What's that stubble on your chin? Buried in the rat gut gin. You played and lost, not won. You played a house that can't be beat. Now look, your head bowed in defeat. You walked too far along the street where only rats can run. ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil opheldering over de bonus die oud-minister Zalm kan krijgen... voor zijn werk als topman bij ABN AMRO. Die bonus valt hoger uit dan een deel van de Kamer dacht. Zalm krijgt een bonus van maximaal 50% van zijn jaarsalaris als het hem lukt om ABN AMRO en Fortis succesvol samen te voegen en met winst te verkopen. Eerder zei Bos dat het om een bonus van maximaal 375.000 euro gaat. Maar dat blijkt geen eenmalige bonus te zijn, maar een bonus per jaar. Het bedrag kan oplopen tot anderhalf miljoen. De Tweede Kamer wil van Bos weten wat er precies met zalm is afgesproken. Een woordvoerder van Bos zegt dat bonussen altijd per jaar worden berekend. En dat er ook een maximum geldt van vier jaar. Als hij in vijfde jaar ook succesvol is, krijgt hij niets. Alle drie de locomotieven die betrokken waren bij het ongeluk bij Barendrecht zijn geborgen. De legertank die de locomotieven moest lostrekken heeft die klus vandaag afgerond. De tank was nodig omdat de treinstellen bovenop elkaar lagen en klem zaten onder een viaduct. Een kraan kon er niet bij. Een opruim, het opruimen en herstelwerk gaat nog dagen duren. Het goederenvervoer bij Barendrecht is de komende dagen nog gestremd. Sinds vanochtend rijden passagierstreinen wel weer volgens dienstregeling langs Barendrecht. In het West-Afrikaanse land Guinea hebben regeringstroepen een bloedbad aangericht tijdens een demonstratie van de oppositie. Zeker 58 mensen zijn om het leven gekomen. Zo blijkt uit meldingen van getuigen, lokale journalisten en mensenrechtenorganisaties. Zeker twee oppositieleiders zouden zijn gearresteerd. De demonstratie was gericht tegen het junta bewind van kapitein Kamara. Hij kwam aan de macht na een staatsgreep vorig jaar. Dan nog het weer, Wolkenvelden, en nog wat lichte regen. Vannacht wordt het droog bij 13 graden. Morgen Wolkenvelden, vooral in het noordoosten lichte regen. In het zuidwesten kans op wat zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de hoop.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 Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Hoop Magazine, het radioprogramma van De Hoop GGZ. We hebben vandaag vier gasten in de studio, drie jonge vrouwen en een jonge man die ervoor gekozen hebben om te gaan werken bij een christelijke organisatie. Zometeen praten we uitgebreid met hen. Mijn naam is Henry Valk en we beginnen met muziek. Ik hoop dat u net zoals wij in de studio uh, kunnen genieten, kunt genieten van deze muziek en van de, van de woorden ook die gezongen worden. En dat u dat ook in uw hart uh, kunt meezingen. Welkom aan vier gasten. Dat uh, gebeurt niet vaak in onze radio-uitzendingen. Vier jonge mensen, drie vrouwen en een jonge man. We gaan uh, kennis maken met jullie. Jullie hebben ervoor gekozen om te gaan werken in de, in de zorg. In een instelling die bezig is met GGZ-werk. In een christelijke organisatie. We willen graag weten wat dat betekent. Voor je persoonlijk, voor keuzes. Wat voor voordelen en nadelen dat heeft? Nou, we horen het graag. Want uh, we kunnen ook binnen de hoop GGZ... en onze concerninstellingen... nog heel wat nieuwe mensen gebruiken. En uh, er luisteren vast mensen mee die zeggen... nou, daar heb ik wel eens over nagedacht. En uh, Aan jullie ambassadeurschap zal het dan liggen... of ze allen niet solliciteren. Fijn dat jullie uh, hier willen zijn in de studio. Heb je ook zo genoten van de muziek, Willemijn? Ja hoor, ik vind het wel een heel mooi nummer. Wat voor uh, muziek hou je van? Uh, nou, ik luister zelf uh, persoonlijk niet zo vaak opwekking, meer uh, wat hardere muziek. Uh -huh. Maar um, ja, voor de echte inhoud, zeg maar, en uh, het beleven met elkaar van muziek, vind ik altijd opwekking uh, heel ja. geschikt. Hardere muziek, vertel eens. Uh, nou ja, goed wat uh, alternatieve rockmuziek, bijvoorbeeld uh, Relient K. Uh -huh. Dus ja, dat uh, dat vind ik zelf qua muziek, zeg maar mooier qua uh, gitaarmuziek bijvoorbeeld, maar echt... voor de beleving van de muziek. Uh, vooral ook met elkaar vind ik... Uh, de wat rustigere muziek... Uh, geschikte. Ja. En wat doen uh, woorden van muziek met je? Of, of uh, hoor je met die hardere muziek... de woorden niet zo? Uh, nou ja, daar ga je toch meestal wel... wat meer op in de muziek. Mm -hmm. En um, ja, de tekst... komt dan uh, vaak toch op een... Uh, op een tweede plaats. Tenminste, als je zelf erg... Uh, van muziek, uh, van het muzikale hout. Um, ja, uh, als je zeg maar uh, bijvoorbeeld zo'n opwekkingslief, als je met elkaar kan zingen van U bent heilig mm -hmm. en, en ja, dan beleef je dat ook meer, vind ik, als je dat ja, uh, met, met elkaar zingt en als uh, de tekst echt het belangrijkste is van het lied, zeg maar. En ik merk daar wel verschil in. Ja, ja. ik uh, introduceerde jullie als uh, werkers. Binnen de Hoop. Voel je je als een werker... Want je bent stagiair. Werk je bij de Hoop? Of uh, hoe, hoe voel je je positie hier? Nou, ik voel me wel echt medewerker. Um, vooral ook uh, tijdens de introductiecursus. Uh, introductiecursus, wat is dat? dat... Uh, nou, dat is dus een, uh, eigenlijk een uh, sessie van drie dagen... die alle nieuwe medewerkers uh, en ook stagiaires volgen. Um, ja, daarin wordt... Uh, ...wordt ingegaan op uh, het werk bij De Hoop... ...en uh, je eigen motivatie, wat de geschiedenis is van De Hoop... ...je krijgt verschillende sprekers die, uh, ja, die uh, een uh, interactief programma dan uh, uh, met elkaar uh, leiden, zeg maar. En ja, daarin um, word je eigenlijk toegerust bij, voor het werken uh, bij De Hoop... ...en... Um, ja, tijdens die cursus uh, ben ik, word ik, werd ik in ieder geval wel erg uh, gemotiveerd voor het werk bij de hoop. En je merkt ook dat uh, de manier waarop er uh, over het werk gesproken wordt... Uh, Teun Stortenbeker, die uh, zei de, dus bijvoorbeeld ook... De, de oprichter de, van, het, uh, van het werk. Uh, ja, inderdaad. De geestelijke leider ook. Uh, hij zei dus uh, bijvoorbeeld, uh, iedereen komt hier ook om zelf te leren. Ook ja. al is, uh, als, is diegene medewerker en... Uh, ja, dat sprak mij natuurlijk ook wel aan, omdat ik ook stagiair ben en hier ook vooral ben ook om te leren. Maar uh, ja, ik voel me wel echt gewoon een medewerker. Zo wordt er ook wel met mij, uh, mij omgegaan, ja. gewoon echt als collega. Welke ja. opleiding doe je? Uh, communicatie in Ede. In Ede, bij de Christelijke Hogeschool in Ede? Ja, bij de Christelijke Hogeschool. Ja, en uh, heb je van me te aan gedacht, ik uh, wil proberen om een stage hier te lopen? Of is dat toeval geweest? Dat toeval bestaat niet, maar vertel. Uh, nou goed, ik, eigenlijk uh, was ik er wel even mee bezig. Je moet een stage gaan zoeken. Dan ga je toch kijken van wat is in de buurt. Ik woon zelf in Sliedrecht. Mm -hmm. uh, dus dan denk je toch van nou... Uh, kijk, uh, Gorkum, Dordrecht. Uh, wat is er een beetje te doen? En um, ja, ik, was toch wel, uh, ik wilde toch wel graag zelf stage lopen. Ook bij een non-profit organisatie. Uh, ja, ook omdat dat omdat het commerciële in me niet zo ligt. Ik wil echt gewoon uh, proberen in mijn werk uh, uh, iets goed voor de wereld te kunnen betekenen. Maar ook uh, um, vanuit mijn geloof bijvoorbeeld. Mm -hmm. En uh, dan past non-profit gewoon wel bij me. En uh, toen ik een beetje dus om me heen ging kijken... Toen uh, zag ik van ja, de hoop is erg dichtbij. Maar ook gewoon uh, ging ik me wat meer verdiepen van wat, uh, wat is het precies. Het is op zich wel bekend als verslavingszorg. Maar er bleek dus nog, uh, nog wel wat meer bij te horen. Ik ging Zoals? Wat, uh, wat, wat, wat hoort er nog meer bij? Uh, nou ja, bijvoorbeeld het uh, Ruhama uh, uh, vrouwenopvang. Uh, ja, wat hoort er nog meer bij? Uh, Hoorep... Uh, uh, dat, is een, dat is een soort ander dorp. Ja, mannen, voor mannen. Nee, nee, ja. ja En uh, ja goed, dat, dat wist ik dus eerst ook niet zo nee. goed. En toen ik me daarin meer in ging verdiepen en ging kijken wat, uh, wat de hoop eigenlijk allemaal voor, uh, voor magazines uh, en periodieken uitgeeft. Uh, ja, dan vond ik dat voor mijn vakgebied sowieso al heel interessant. Um, maar ook gewoon... Uh, ...omdat ik al een pro sociale studies ook had gedaan... Mm -hmm. uh, ...ja, was, was het hulpverlenen... ...ja, dat, dat lag me toch wel, zeg maar. Uh, en omdat uh, dat bij de hoop natuurlijk vooral gedaan wordt... ...ook uh, naast verslaving... Uh, ...de uh, hulpverlening, uh, de ambulante hulpverlening die mm. er is... Ja, vond ik het gewoon wel gaaf om daar aan mee te werken en uh, te kijken van, uh, ja, hoe gaat dat daar, de communicatie? Ja. Jij loopt stage bij uh, de Hoop GGZ in Dordrecht. Mariette uh, is uh, directiesecretaris zullen we maar de functie uh, noemen. En daarin heb je te maken als ondersteuner van de Raad van Bestuur Mariette en de directie ook met de contacten met de andere stichtingen. Want uh, de Hoop is veel breder dan in Dordrecht, hè? Dat klopt, ja. En heb je ook contact met die andere organisaties? Uh, niet echt zoveel, maar ja, uh, meer als er afspraken gemaakt moeten worden... Zeg maar, uh, voor directie en de raad van bestuur. Ja. Dan wel, maar niet uh, zeg maar echt zoals hier op het dorp. Nee, nee dat is anders. Hier ja. uh, doe je je werk en je ziet je ja. collega's... en je proeft en voelt en ruikt het werk. Ja. En de andere instelling is toch een uh, stukje verder. Doegama is er nog niet zo lang uh, uh, geleden bijgekomen. omdat uh, Dat was onderdeel van het werk van Heldes Volks. En die hebben aan ons gevraagd of wij dat werk uh, verder willen steunen... omdat het meer bij ons... Uh,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 Struggle headed straight for the blue side of town, and now you're on the verge. Becca Jackson, It'll Sneak Up On You. Hou je ook van muziek, Sieben? Absoluut. En wat voor muziek hou jij van? Um, ik, val mee, ik, nou, ik heb meer met de moderne muziek. Ja. Tim Hughes met Rapman, David Crowder Band, Hillsong United, uh -huh. Hillsong Church. Ja. Dat soort muziek. En wat doet muziek dan nou met je? Ik kan er iets in kwijt. Iets van mezelf. Het is geen behang? Nee. Zo van een happy feeling? Nee, absoluut niet. Muziek is iets waarbij je iets kunt uiten. Iets uiten van jezelf. Ja. Je, ge, je gevoel, maar ook emotie. Maar um, het kan ook heel erg rationeel zijn. Het zingen van de woorden, die... ook gevoel is niet altijd. Uh -huh. Speel je zelf ook een instrument of uh, doe je aan muziek? Ik speel zelf gitaar en ik zing. Gitaar uh, en zing in een koor of bij, bij, wat nee? Uh, binnen mijn kerk. Binnen je een, kerk? Uh, een jeugdavond. Ja. Deep Impact. Uh, en daar zing ik bij. Gaaf? Ja, zeker. Hoe lang werk je al bij de Hoop, Ik werk nu anderhalf maand bij de Hoop. Oh, dan ben je een routinier inmiddels, toch? Ja, ik ken ja, alles ja. binnen en buiten. En jij werkt in de zorg. Klopt. Een organisatie als de Hoop GGZ heeft uh, heel veel zorgtaken. Daar draait het uiteindelijk om. Daarnaast uh, Mariette, Willemijn en ook Rianne doen ondersteunend werk. Uh, allemaal ten dienste van de zorg. Maar jij uh, bent een van de handen aan het bed, om het maar eens uh, zo te zeggen. En uh, wat voor centrum werk je? Ik werk op een van de verticale groepen. Dat moet je toelichten. Dat is een, een van de centra's die we hebben... die is gericht op uh, verschillende verslavingsproblematieken. E-verslaving, uh, drankverslaving, alcohol, mm -hmm. drugs. Alles, we hebben elkaar opgeteld. En die zitten allemaal bij elkaar op één, op één afdeling. Ja. En uh, wat is je vooropleiding? Ik heb uh, sociaal-pedagogische hulpverlening gedaan. En had je, wanneer kwam het idee bij je... om bij de hoop te gaan solliciteren of te gaan werken? Ik heb hier al in, tijdens mijn, tijdens mijn uh, studie al staatje gelopen in 2005. Na die periode heb ik iets anders gedaan... En op een gegeven moment kwam het verlangen weer terug om meer met, uh, met mijn geloof te kunnen doen binnen mijn werk. En ook om nieuwe uitdagingen binnen het werk, ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling. Maar ook om dat ik meer een hart heb voor mensen met de verslaving dan het werk wat ik hiervoor deed. Ja. En kende je het werk van de hoop al langer, voor 2005? Ik kende het werk van de hoop uh, aanzienlijk langer. Omdat ik uh, hier ben komen wonen in Dordrecht, vanwege de hoop. Aangezien mijn vader in het jaar 1995 begon is bij de hoop... ...om te werken. Mm -hmm. Op dezelfde afdeling waar ik nu zelf ook werk. Zo. Dat is dus wel heel toevallig. Wel, hoe vindt hij dat, je vader? Uh, ja, die vindt het erg leuk. Dat ook vooral omdat er ja. veel oude medewerkers zijn die hem nog kennen. En toen, in uh, 1995 vertel je, zijn jullie hier naartoe gekomen wonen? Waar kwam, kwam het gezin vandaan? We kwamen uit, uit Drenthe. Dat is een heel andere kant. Dat is een compleet andere kant op. En, ja. en uh, als je daar aan terugdenkt, uh, vond je dat allemaal een yippie, Of uh, zei je tegen je ouders van, nou, waar je nou aan begonnen bent? Wees dus eerlijk. Um, ik moet eerlijk zeggen dat ik me niet zo goed kan herinneren wat ik daar echt op dat moment bij voelde. Maar ik kan me wel herinneren dat het voor ons ook allemaal een nieuwe uitdaging was. Een nieuwe stap. Wel ineens een enorme verandering in je leven. Ik was op dat moment negen en de complete wereld veranderde natuurlijk. ineens ja. een complete andere omgeving, nieuwe school, nieuwe vrienden. Maar aan de andere kant heeft het ons ook heel veel goeds gebracht. En het was dus een hele mooie periode om ja, hier te komen. Nou, het is in ieder geval gaaf dat je hier bent blijven hangen en weer terug bent uh, gekomen. Waaruit bestaat je werk? Hoe ziet zo'n zo, zo dag eruit voor jou? Dat is heel wisselend. We hebben verschillende diensten die we draaien. We kunnen bijvoorbeeld een dagdienst hebben. Dan begeleid je de gasten tijdens de dag bij het opstaan, uh, het eetmomenten, medicatieverstrekking. En verder uh, het inplannen van gesprekken, het toezien op, het nakomen van afspraken van gasten. En daar ben ik eigenlijk de hele dag dan mee bezig. En, en wat is nou het verschil... Uh, Tussen het werken bij de hoop als christelijke instelling of welke christelijke instelling dan ook, of een niet-identiteitsgebonden uh, werk. Kun je daar een idee bij geven? Nou, het begint al bij de ochtend. Op het moment dat je binnenkomt, om... als je om zeven uur begint, om vervolgens te beginnen met gebed. En de tijd van de dag in Gods handen te leggen. En ook elkaar in Gods handen te leggen. En voor elkaar te bidden en elkaar te ondersteunen. Mm -hmm. En ja, op die manier daarmee bezig te zijn. En dat, dat, dat doe je met de medewerkers en dan met de cliënten, met de gasten? Hoe, hoe, hoe gaat dat? De gasten hebben een gezamenlijke dagopening. Ja. Wij doen het eerst voordat we ja. met de gasten in contact komen, ja. zijn wij al bezig met, ja, met gebed. En om onszelf ja, goed, op een goede manier op te starten. Aha. Om ja, krachtig te staan aan het werk dat we doen. En vervolgens ja, begeleiden we de gasten daarin ook gewoon gedurende de dag, zijn momenten van gebed. Ja. Maar zij hebben ook wel een, een vaste, ja, vaste tijden van gebed en ondersteuning. Geestelijke ondersteuning ja. Siebe, nou zijn er uh, mensen die zeggen Werken bij een christelijke instelling als de hoop is Super zwaar, het kost je enorm veel Het is uh, Het is heel pittig Jij werkt hier al anderhalve maand Dus laten we niet te veel naar jouw ervaring kijken Maar je hoort het ook van je collega's Maar ook je vader die hier gewerkt heeft Als je zo'n reactie hoort, wat dan? Ja, ik denk dat dat voor een deel ook wel klopt. Het is natuurlijk wel best een zwaar werk. Je hebt de verantwoordelijkheid. Je hebt een geestelijke verantwoordelijkheid. Maar je hebt daarnaast ook uh, professionaliteit. Dat is ook aanwezig. Het is wel... Je kunt, uh, het is belangrijk dat je je taken goed verdeelt. En dat je duidelijk met je collega's afspreekt wie wat doet. En op de juiste momenten. En dan is het heel goed te doen. Ja. Wat betekent Jezus voor jou en je werk? Uh, zonder hem zou ik dit niet kunnen doen. Nee. Hij, is de, hij is de weg, de waarde, het leven... En veel van onze gasten die leven op het randje van de dood. En ja, door hen naar het leven te kunnen brengen is een geweldige ervaring. from afar Draw me near to where you are I just want to be where you are In your dwelling place In your dwelling place forever Take me to the place where you are Cause I just want to be I wanna be where you are Dwelling in your presence Feasting at your table And surrounded by your glory In your presence That's where I always want to be I just want to be I just want to be with you, I just want to be where you are, dwelling daily in your presence. Dwelling daily in your presence, I don't want to worship from afar, draw me near, draw me near to I just want to be, I just want to be with you. I just want to be, I just want to be with you. Oh God, that's our prayer. We want to be where you are. Dwelling in your presence, feasting at your table, and surrounded by your glory. Oh, that's our prayer, God. We want to be where you are. Yes, we're today. Dwelling in your presence, feasting at your table, surrounded by your glory, surrounded want to be. I just want to be with you. Make it your prayer tonight. I just want to be. I just want to. Be.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 Jij doet ook belangrijk werk binnen de hoop, maar niet direct in de zorg. Nee, klopt. Wat is jouw werk? Ik doe de cliëntadministratie. En hoe lang werk je al bij de hoop? Vier maanden. Kijk, zie, hoor je dat? Vier maanden. Dat is meer dan een dubbele. Dus hier hebben we echt met iemand te maken die al weet hoe het hier werkt. Waarom heb je gekozen voor werken bij de hoop? Uh, nou, omdat hier vanuit de Bijbel wordt gewerkt sowieso. En uh, omdat de Heer Jezus... In het middelpunt staat en ja. ik geloof dat dat het beste is. Dat ja. is ook echt iets wat ik wilde. Je woonde ook in deze omgeving? Nee, ik kom uh, uit de buurt van Haarlem. Uit de buurt van Haarlem, dus je moest verhuizen? Ja. Of ga, moet nog verhuizen? Je bent al verhuisd? Ja. En, en uh, vond je dat, uh, vond je dat uh, nou uh, makkelijk om te zeggen, nou ik verlaat uh, Noord-Holland om uh, ergens naar Dordrecht te gaan? Nou, ik dacht wel serieus even, ik doe het even. Maar later dacht ik wel van, oh, het is toch best wel pittig. Ja. ja. En gaat het goed? Ja, nu gaat het goed. Je hebt uh, goede contacten hier inmiddels al, een kerkelijke gemeente, dat soort zaken. Dat is ook, uh... Nou, ik heb een vriend in Apeldoorn. en uh, Dus om het weekend ga ik naar Apeldoorn. En dan het andere weekend ga ik naar mijn ouders in Haarlem. Je ziet nog eens wat van het land zo. Ja, echt, ja. En cliëntenadministratie, dat is een fulltime uh, baan die je hebt? Ja, 36 uur. En wat, uh, wat houdt de cliëntenadministratie zo in? Wat, uh... Ja, eigenlijk alle administratieve dingen voor de cliënten. Dus uitkeringen, geldzaken... Uh, verzekering, intakegesprekken, financiële intakegesprekken als de cliënten uh, mm -hmm. zeg maar binnenkomen, dat alles wordt geregeld voor ze. En uh, dat was het uh, ja. een beetje. Ja. Uh, daar werk je in een team, want er zijn heel veel cliënten. Hoeveel cliënten heb je een idee hoeveel cliënten er zo in behandeling zijn bij de hoop? Veel honderden, hè? Ja, er zijn wel een paar honderd, ja. Ontmoet je die cliënten zelf ook? Ja. ja, ze komen ook trouwens aan de balie. Ik speel ook een soort bank. Eigenlijk. Je speelt een soort bank? Ja. ja. <laughs> En dan en komen cliënten, omdat ze, ze hebben ook recht op geld, en dan komen ze bij jou om geld vragen? voor. Ja, ze hebben zeg maar uh, een uitkering. Ja. Die uitke ze hebben vaak geen eigen bankrekening. Mm -hmm. Dus die uitkering komt dan zeg maar bij ons, bij de hoop, speciale bankrekening. En uh, als ze hun geld willen hebben, dan komen ze naar mij toe en dan haal ik het geld voor ze eraf. En dan krijgen ze dat geld, dus het gaat zeg maar via mij. Ja. Ja. En vind je dat spannend zo met, uh, zeker de eerste keer... als je dan uh, te maken krijgt met uh, verslaafden of andere problematiek en dan komen die mensen bij je aan de balie. Uh, vond je dat nog eng in het begin? Of wennen? Of... Nee, ik heb, uh, ben best wel wat gewend. Ik heb stage gelopen een jaar bij uh, het leger de Zijls, bij ex-geretineerden. Mm -hmm. En uh, ja, ik ben niet zo snel bang nee. voor mensen. Heb je van meet af aan uh, toen je uh, begon... Laten we, laten we de klok eens even pak weg... Zes jaar terugzetten. Toen was je 13 geloof ik, hè? Ja, klopt. En had je toen het idee: en ik wil dit gaan worden, of is dat later pas gekomen? Nee, ja, dat is veel later gekomen. Ik wilde altijd verkoopste worden. Of een klein af aan, als klein meisje wilde ik altijd verkoopste worden. En dat heb ik ook 2,5 jaar gedaan met heel veel plezier. En toen dacht ik ineens van: het geeft me geen voldoening. Ik ja. wil iets voor een ander betekenen. Ik wil niet. Uh, ik werkte in een kledingwinkel. Ja. Ik wil niet, uh, als mensen op zoek zijn naar een broek, dat ik probeer nog een broek erbij te verkopen. Of uh, hè, geld van de uh -huh. mensen af te troggelen, wel er zoveel nood is. En uh, toen ben ik gaan bidden en gaan vragen aan de heren van... Ja, wat is uw wil? Wat wilt u? En toen kwam de hoop uh, in zicht. De, uh, de heer Jezus, de heer God, die legde in jouw hart uh, het beeld van de hoop. Of hoe ging dat? Nou, ik kende de hoop al heel lang. Ik kreeg het, uh, het blad ook van hmm. hun... Con, wat was het ook weer? Straight. Con... Ja, so Straight kan con Connect. Ja. We hebben allerlei bladen. Dat. En uh, ik heb gewoon open sollicitatie gestuurd naar Zo. Naar de Hoop. Ja. En uh, toen mocht ik op gesprek komen. Ja. En, en nu werk je bij, een, uh, bij De Hoop als christelijke organisatie. Is het wat je verwacht had? Of zijn er toch dingen die anders dan uh, toen je solliciteerde en toen je wist: ik ga hier werken? Nee. Nee, het is echt wat ik verwachtte, wat ik nu doe. Het is echt. Uh, ...veel over de heer Jezus... ...en uh, de heer Jezus is gewoon nummer één. En, ja. Ja, ik vind het heerlijk om daar uit te werken. Ja, ja want uh, de luisteraars kunnen dat niet zien... ...want het is maar radio... ...maar als je daarover vertelt... ...dan stralen je, je ogen. <lacht> ja? Ja, <lacht> ja dan stralen je, je ogen. Uh, omdat uh, kennelijk uh, dat heel erg belangrijk voor je is... ...en dat is ook gaaf om te horen... ...juist ook uh, iets te doen in, uh, in het, uh, ja, het koninkrijk van de heer Jezus. Ja, zo zie ik het ook echt. en um, Eerst toen ik hier ging werken dacht ik... ...ik ben wel veel bezig met administratie administratie. Ja. En ik dacht, ja, ik doe niet zo heel veel voor de cliënten, maar ik geloof ook echt dat wij allemaal schakels zijn. Hè? Zonder de een zijn we de ander niet. Of kunnen we het een, zonder de een kunnen we het andere niet doen. Ja. En uh, ik zit dan niet in de directe hulpverlening, maar ja, meer achter de schermen. En ik geloof, of, ik weet zeker dat dat ook gewoon nodig is. Ja, en, zeker weten. Ja. Ja. Nou, gaaf om je verhaal zo te horen. En heb je nog een droom van, uh, ik werk nu bij De Hoop, ik zou me graag uh, verder ont willen ontwikkelen de komende jaren? Uiteindelijk zou ik wel als uh, groepsbegeleider... Uh. En heb je al concrete plannen daarvoor? Dan moet je een opleiding gaan volgen? of is dat? Ja, natuurlijk... dan moet ik een opleiding gaan volgen. Ja. Maar ik wil eerst nog even uh, gewoon hier rustig beginnen met werken. Dat is ook verstandig, hè? Ja. Heb jij een bewogen hart voor mensen in nood? Wil je graag komen werken bij De Hoop, maar heb je niet de juiste papieren? Kijk dan op dehoop.org voor meer informatie over het omscholingstraject.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 can't put my finger on the mood it's not melancholy anger or the blues mm -hmm. and i love my husband my house my job couldn't be any better and really what else is there and then i realize i'm forgetting god it's the root of all my misery lord first of all How is it between you and me, Lord? How is it between us? How is it between us? When did I talk to you last and what has happened since? Oh, how is it between us? How is it between us? When did I talk to you last and what has happened? When I wake up, I am on my way the wheel and saving the day and I've learned this lesson a thousand times I am the branch and you are the vine Oh. -ho. and apart from you we are mice and men with our fancy dreams of grandeur and no way to get there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 Sarah Groves. Vier jonge mensen, zoals ze zegt, die gekozen hebben voor het werken bij de hoop. Een christelijke organisatie. We hebben hun verhaal al gehoord. We hebben gehoord van Willemijn, hoe ze gekozen heeft voor een stageplaats hier. Rianne, die zo nadrukkelijk zegt, ik zit wel niet direct in de zorg. Maar het is wel van belang en geweldig dat je dat ook zo ervaart, want zo is het ook. Siebe, die echt direct in de zorg zit. Mariette, we hebben er straks al even met jou gesproken. Maar jij doet uh, directiesecretariaat. Hoe heet je functie officieel? Eigenlijk een managementassistent. Managementassistent. Ja. Ja. En waar uh, bestaat jouw uh, werkdag uit? Geef eens een beeld. Ja, voornamelijk uit het uh, ondersteunen van de Raad van Bestuur en Directie. En mm -hmm. uh, dan moet je denken aan uh, afspraken maken, zeg maar, agendabeheer, uh, ja, postbeheer en uh, telefoon. Uh, ja, dat soort dingen eigenlijk. En dan komen er ook nog een aantal andere dingen bij... wat niet echt direct met uh, directie te maken heeft... Maar wij beheren ook het uh, stagehuis. Dus uh, ja, wij houden bij wie er wanneer uh, van gebruik wil maken en daarna zeg maar, wie er weer vertrekt. Stagehuis. Ja. Daar haak ik even op in. Uh, als stagiaires dus... Uh, nou, Willemijn woont in de buurt. Maar als stagiaires uh, verder, uh, verder weg wonen, dan hebben ze de mogelijkheid om, uh, om in het stagehuis uh, te verblijven. Dat, uh... Ja, dat klopt. Ja. Uh, stagiaires kunnen zeg maar, de, de tijd dat ze hier stage lopen verblijven in het stagehuis. Ja. En dat stagehuis is in het centrum van Dordrecht. Uh -huh. En uh, ook medewerkers kunnen daar uh, een half jaar verblijven. Een half jaar, omdat ja. medewerkers, zoals we ja. net van Rianne ook hebben gehoord... Uh, ...natuurlijk uh, niet direct een nieuwe woning hebben in Dordrecht. Heb ja. je ook in het stagehuis nog even gewoond, Rianne? Ja, ik uh, woon er nog steeds. Je woont er nog steeds? <laughs> ja. En uh, wanneer heb je al een uitzicht op? Uh... Ja, ik heb een nieuwe kamer. En, en uh, vanaf 1 oktober. Ja, in Dordrecht, in de stad. Zo. Moet ja. je veel klussen meteen? Nee, nee. Nee, want anders regelen we gelijk even een radiooproep <laughs> voor mensen die... Maar dat is niet nodig. Nee, dat is niet nodig. En hoe is dat in het stagehuis wonen? het um. ja, Daar woon je met de andere stagiaires of andere nieuwe medewerkers? Ja, ja, klopt. Daar woon je met... Uh, ik woon nu geloof ik met een stuk of acht man. ja. En uh, het is druk, ja. maar het is wel heel fijn dat er uh, zoiets bestaat eigenlijk. Ja. Want ja, ik had geen huis en ik had geen zin om elke dag uh, 2,5 uur in de weer te gaan nee, reizen. Nee, dat gaat niet echt werken. Hè? Nee, dus het was een prima oplossing. Ja. En dat regel jij, uh, Mariette, ja. vertelde je. Uh, dat wordt allemaal administratief uh, voorzien, zodat uh, mensen, uh, nieuwe medewerkers, stagiaires staan een plaats kunnen krijgen. Uh, ja. Orde groot, hoeveel stagewoningen uh, hebben we ze al? Uh, ik denk in totaal een stuk of dertien, uh, 14. Heb jij enig idee? Moeilijke vraag, hoor. waarschijnlijk weet je het helemaal niet. Maar hoeveel stagiaires zouden er bij de hoop werken gemiddeld? Ik heb echt geen idee. Nee. Ik denk wel een stuk of 30, 40. Ja, ik denk het ook, hè. Heb jij uh, een idee, Willemijn? Ja, nee, dat... Uh... Heb je, nee. Hebben jullie tijdens de introductiecursus andere stagiaires ontmoet? Ja, die waren er wel. Ja, jij hebt, uh, Siebe vertelde, je hebt hier ook uh, stage gelopen. Dan in de zorg. Klopt, ja. Ja, uh, de stagiaires uh, uh, doen er wel eens... Uh, Lichtvaardig misschien over, maar het is wel heel erg belangrijk dat we stagiaires ook in ons werk hebben, denk ik. Ten eerste omdat, uh, denk ik, ze ook voor ons wat uh, kunnen betekenen als uh, bestaande medewerkers. Ze komen fris binnen. En verder ook voor hen zelf, om uh, later een keuze te maken van wat wil ik nou uh, echt gaan doen als ik klaar ben met mijn studie. Was uh, die stageperiode, sibo voor jou ook uh, doorslaggevend en bepalend? Nou, je hebt het straks al gezegd, je bent er even tussenuit geweest, maar uh, uiteindelijk kom je dan toch weer terug. Zou dat te maken hebben met die stageperiode? Dat heeft er absoluut mee te maken. Ik heb een zeer leuke stageperiode gehad. Het was erg uh, opbouwend om hier te mogen werken in die tijd. Ja. En veel uitdagingen, veel verantwoordelijkheden gekregen. En dat was voor mij een enorme motivatie om te zeggen... Hier kan ik groeien. Ja. En hier kun je als persoon groeien. Zoals ook al eerder werd gezegd. Je leert hier jezelf ook constant. Je bent ja. er om de gasten te begeleiden. Maar aan de andere kant leer je hun ook heel veel dingen. Heb je ook in uh, jullie team heb je op dit moment uh, stagiairs? Ik geloof dat wij op dit moment... Drie stagiaires hebben. Drie stagiaires? Op een team van? Ik denk dat we op dit moment een man of tien hebben. Zo. Dat is forse uh, vos, inbreng van de stagiaires. Absoluut. En die draaien ook gewoon mee in de, in de zorgdiensten? Ja, dat klopt. En ik neem aan dat ze dan ook uh, toch wat andere taken hebben. wat lichtere taken. Of hoe, uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Um, stagiaires staan vaak op de afdeling zelf. Ja. En dat is voor de begeleiding wel heel erg fijn aangezien wij dan meer tijd hebben om ons uh, verslagen te schrijven. Contact te hebben met de gasten. Zodat zij... ...op de groep staan, toezicht houden op wat er gebeurt. Ja. En Mariette, als stagiaires dit nu horen of ze lezen over het werk... ...waar kunnen ze dan terecht als ze informatie willen voor een stageplek, weet je dat? Uh, ja, daar kunnen ze zeg maar, gewoon uh, via bij het directiesecretariaat meer informatie uh, vragen. Oh, oké. Okay. Dus ja. jullie weten dan wel de weg naar personeelszaken. Uh, ja en op ja. de site staan ook regelmatig stageplaatsen. Ook dat, ja. ja. Dus zijn er nog stagiaires uh, uh, die uh, geïnteresseerd zijn in ons werk? Uh, die mogen de weg weten te vinden, neem ik aan. Zeker weten. Elisa Krijgsman met Liefdevol van hun uh, cd Onvoorwaardelijk. Rustige muziek, mooie tekst. Bijna zes minuten lang luisteren naar een tekst die, uh, die erin hakt. Als je hebt mee kunnen luisteren, dan uh, heb je kunnen horen hoe zij uh, spreken over de liefde van de Heere God. De Heere God uh, betekent voor ons allemaal, zoals we hier werken bij uh, De Hoop, of we nou werken op een radioafdeling of we hebben zoals Siebe werk op een groep, op een verticale groep. Of Mariette op het directiesecretariaat. Of je bent stagiair zoals Willemijn. Of Rianne die op de cliëntenadministratie werkt. Uh, voor iedere werker binnen de hoop. En we nemen aan ook binnen andere christelijke organisaties neemt de Heere God een belangrijke plaats uh, in je leven in. Uh, Siebe, heb jij een, een favoriete bijbeltekst? Ja, die heb ik. Er staat een Spreuken 3. Yeah. Vertrouw de Heer met heel uw hart en niet op uw eigen inzichten. En, dat is een beetje vrij vertaald. Maar ja. zaten. En hoe ben je op die tekst gekomen? Is dat een, een dooptekst geweest? Of? Ja, dat was mijn dooptekst. Ja. In de verschillende periodes van mijn leven kwam diezelfde tekst weer terug. Dat, dat moet je toelichten. Dan word ik nieuwsgierig. Um, in verschillende periodes uh, werd ik er bepaald bij die tekst. Zei iemand die tekst dat ik dacht van... Hé, hey, hey, dat is mijn dooptekst. Ja. Maar ook... Uh, we geloven niet in toevalligheid, nee. maar er werd er een, een doos uitgedeeld, allemaal persoonlijke teksten voor iedereen. Je hebt een groep van 80 mensen, allemaal één tekst. En van alle teksten die ik krijg, krijg ik spreuken drie. Ja. Gaaf, hè? En diezelfde tekst. Ja. Dat was voor mij heel erg ja, bemoedigend en ja, heel mooi om dat te ontvangen, zo'n tekst. Ja. Heb je, ben je die tekst al tegengekomen toevallig in je werk op de groep? Toevallig? Nee, nee in die zin nog niet. Nee. Maar het is wel een tekst die, die ik zeker één keer per week al aan denk. Ja. Vertrouwen op de Heer met heel uw hart en niet op uw eigen inzicht. is een leidraad, hè? Ja, zeker. En ook een bemoediging uh, ja. voor je werk. En dat hebben we op zijn tijd ook nodig. Zeker ook als je in de directe zorg zit. Want het is niet altijd even eenvoudig Je nou. hebt ook te maken met, met gasten die terugvallen. De cliënten die uh, goed begonnen zijn... maar uiteindelijk dan toch weer op een bepaald moment uh, middelen gaan gebruiken. Of uh, terugvallen in welke gewoonte dan ook. Ja, klopt. Heb je dat al meegemaakt? De, dat zijn dingen die, die niet elke week voorkomen... maar ze gebeuren best geregeld. En, en dat zijn moeilijke situaties... Voor die gasten vooral. Omdat ze ja. in een keer teruggeslagen worden in hun, ja, in hun verslaving. Aan andere kant is het ook vaak een leerpunt. Waarbij ze dingen kunnen leren van die situatie. Hey, wat is nou gebeurd waardoor, ik, waardoor dit gebeurde? Ja. En ja, dat is aan de andere kant ook weer een positief iets. Een ja. positieve draai die je eraan kan geven. Van hoe kun je dit nou volgende keer voorkomen dat dit opnieuw gebeurt? Ja. Mariette, uh, werken bij de hoop in Dordrecht. Ja. Een organisatie die je al kende. Um, was het dan vanzelfsprekendheid om daar te gaan solliciteren? Of hoe ben jij op ons pad gekomen? Ja, um, ja ik vind het zelf nog wel apart eigenlijk. Tijdens mijn opleiding uh, liep ik stage bij een bouwbedrijf. En uh, ja, mijn, mijn uh, opleiding zat er bijna op en ik moest dus op zoek gaan naar een baan. En ik tijdens een gesprek tijdens mijn uh, uh, ja hadden we het erover ja, wat wil je nu gaan doen? Nou, ik had echt nog geen idee. Ik had eerst weer iets van, nou, ik wil iets, uh, iets in de buurt zoeken. En dan uh, kan ik sparen voor mijn rijbewijs. Ja. En dan kan ik wat verder weg uh, gaan kijken. Want dan heb je een autootje. Dat is natuurlijk wat ja. makkelijker. En toen zei ik van, ja, dan lijkt me het leuk om wel iets bij van de stichting. Of, uh, nou ja, De Hoop of uh, ja, een andere stichting te werken. Want dan heb je toch niet echt iets wat, ja, commercieel is, zeg maar. Echt ook dat je maatschappelijk bezig bent. En ja, tijdens dat gesprek zat ik dus ja, gelijk op internet en te kijken. En, uh... Tijdens dat gesprek? Ja. Je ja, ging googelen of ja. Uh, surfen? Ja, of... ik ging gewoon gelijk eigenlijk naar de site van de hoop. En daar keek ik dus bij de vacatures... en zag ik een vacature staan voor uh, directie -secretaris. Maar als je net van school afkomt en je ziet uh, zo'n vacature... dan is dat meestal wel erg hoog gegrepen, ja. zeg maar. Dus ik denk, nou, dat wordt gewoon secretarissen. dit wordt het gewoon niet. Ik bedoel, nee. dat is wel gelijk voor raad van bestuur, directie. Nou, dat klinkt nogal natuurlijk. Ja. <laughs> en... Uh ja toen zijn mijn stagebegeleiders van nou je moet het gewoon doen en je, nou ja, je ziet wel wat er uh, van komt nou en ik dus gesolliciteerd en uh, nou het ging echt allemaal heel snel ik geloof dat ik ja, bijna binnen twee weken gewoon hier zat dus ja echt heel snel leuk en, en voel je ja. je op je plek ja zeker nu vind echt je het uh, uh, ja. je van tevoren zei uh, van vertelde je net van raad van bestuur directie whoof en uh, dat kan ik me voorstellen als je <laughs> net school verlaten bent je komt net ja, bij de stage vandaag en in de praktijk ja, ik moest in het begin wel heel erg wennen. Ik bedoel, ja, je bent toch best wel jong... en dan uh, ja. gelijk tussen de directie. Maar dat ja, dat, dat, ja, daar ben je echt zelf aan. Dus het gaat wel heel snel, zeg maar. Hoe vind je de sfeer uh, binnen de hoop? Ja, ook wel heel, heel gaaf dat je toch met zoveel verschillende mensen... eigenlijk hetzelfde geloof geloofbeleid... en ja, uh, gewoon het contact onderling is ook allemaal heel goed. Ja. Ja. Laatst hadden we Cor van Dam... een van de leden van de Raad van Bestuur hier op bezoek. En die vertelde ook dat we... Binnen de hoop zijn de medewerkers van allerlei kerkelijke achtergrond. Hè? Het is niet uh, een bepaalde richting. En dat maakt het ook zo mooi. Jij bent yeah. zelf ook... Uh, Welke achtergrond heb jij, Mariette? Ik ben hervormd. Uh, ja, er zijn ook yeah. evangelische mensen. Siebe, jij komt geloof ik meer uit de evangelische hoek. Klopt. Ze ja. hebben we allemaal onze achtergrond. En uh, merk je dat nou in het werken? Siebe? Ik denk dat de kerkmuren hier naar beneden kunnen. Uiteindelijk komt het erop neer dat... Jezus Christus de Zoon van God is. En dat we het allemaal geloven. En of je nou voor de kinderdoop bent of voor de volwassen doop bent. Uiteindelijk... Gaat het daar niet om? Uiteindelijk gaat het om het reddende werk van Jezus Christus, die voor iedereen gelijk is, waarin iedereen in gelooft. Mee eens, Rianne? Ja, zeker. Ja. ja. Heb jij een favoriete Bijbeltekst? Ja. Vertel. Psalm 23, die helemaal, die psalm is mijn uh, lievelingpsalm. Ja. En dan vooral vers 4. Van al ga ik door een dal de schaduw des doods. Ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. En hoe ben je op die tekst gekomen? Hoe is die tekst bij jou gekomen? Ja, dat is een heel lang verhaal, maar. Uh, Eigenlijk is dat de tekst die steeds als ik het moeilijk heb weer terugkomt. Ja. Van je hoeft niet te vrezen, want ik ben met je. En dat ervaar je dan ook? Ja, uh... echt. Ja. Ja. Mooi. Ja. En heb je voorbeeld, uh, voorbeeldverhalen uit de Bijbel waarvan je zegt: behalve dan Psalm 23, maar dat doet mij, uh, dat doet mij veel, dat, dat, dat stimuleert mij in mijn werk of in mijn handelen. Zijn er figuren uit de Bijbel waarvan je zegt: die spreken mij aan?